This dancer. Goedenavond, luisteraars. Welkom bij de tweede aflevering van Inspiratieradio. Wij zijn Richard Buitenek en. Christel van Wingerden. Inspiratieradio is een nieuw programma door onszelf ontwikkeld. wat geheel in de teken staat van spiritualiteit en psychologie. Ons programma heeft inspirerende, luchtige onderwerpen. Het is voor iedereen en draagt bij aan het opbouwen van bewustzijn. waar Christel en ik graag een bijdrage. We gaan nu luisteren naar Paul de Leul met de Steen. De Steen. Uh... Hij zegt van ik, ik heb er een steen verlegd in de rivier en uh, daarmee is eigenlijk de hele loop van de rivier veranderd. Uh, dat is een hele mooie gedachte. Dat betekent dat hoe klein je ook iets doet in de wereld of je nou tegen iemand lacht of misschien zelfs boos kijkt. Dat heeft uh, verstrekkende gevolgen. Pauw de Leeuw met de steen.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 Nooit meer dezelfde weg zal gaan. Yvonne, welkom bij ons in de tweede uitzending van Inspiratieradio. Uh, vertel eens, uh, wie ben je en uh, waar kom je vandaan? Hallo, ik ben uh, Yvonne Lips. Ik kom oorspronkelijk uit Haarlem en woon dus nu alweer 15 jaar in Zandvoort. En uh, bevalt het in Zandvoort? Prima, elke dag naar het strand niet op het strand te liggen, maar wel s'avonds wat te drinken aan het strand, lekker wat eten, heerlijk. Uh, jij bent uh, astrologe. Ja, dat klopt. Uh, sinds wanneer ben je dat? Uh, ik ben uh, zeven jaar geleden ben ik de opleiding begonnen en die duurt uh, zes jaar. Dus vorig jaar ben ik, uh, nou, ik astrologe geworden, zeg maar erkend astrologe. Oké, okay, prima. En uh, Yvonne, hoe is jouw passie voor astrologie eigenlijk ontstaan? Nou, er gebeurde iets uh, waardoor ik het gevoel had dat alles onder me vandaan viel. En toen ben ik op zoek gegaan van wat heeft de kosmos mij te vertellen. Want het was best wel iets heftigs. En toen kwam, niet toevallig natuurlijk, uh, astrologie op mijn pad. In eerste instantie ben ik het dus gaan leren om uh, mezelf inzicht te geven van uh, wat gaat er gebeuren. En eigenlijk was ik met het eerste jaar was al verkocht. En dat uh, is uiteindelijk mijn passie geworden. Mm. Dat was al heel snel. Hoe lang uh, duurt zo'n opleiding? Uh, vijf jaar en dan één begeleidingsjaar. En dan op welk niveau moet ik het ongeveer voorstellen? Op hbo-niveau. Hmm. Kun je ongeveer aangeven voor ons leken wat het vak van astrologie nou precies uh, inhoudt? Kun je het nader omschrijven? Uh, ja, de astrologie gaat ervan uit dat uh, op het geboortemoment de planeten op een bepaalde plek staan. En dat de planeten en de zon en de maan invloed uitoefenen op ons. Dat is bij iedereen wel bekend dat de maan... Ja, app en vloed uh, verzorgt en dat het invloed heeft op ons gedrag. Um, de astroloog, je krijgt een soort van blauwdruk krijg je eigenlijk. En de astroloog die kan het lezen en vertalen. En kan daarmee uh, jouw inzicht geven in uh, je karakterstructuur eigenlijk. Dus alles hangt van de geboortedatum af, klopt dat? Geboortedatum en het tijdstip waarop je geboren bent. En ook de plek op aarde, dus op welke plek... Want wij gaan uit bij de Westerse astrologie vanuit de aarde uit. Mm -hmm. okay. uh, Yvonne, waarin verschilt nou de Maya-astrologie astrologie zich in, uh, ten opzichte van de Westerse astrologie? De gewone Westerse astrologie gaat eigenlijk over je karakterbeschrijving. Mm -hmm. En zoals ik net zei, ga gaan we vanuit van het middelpunt de aarde. Mm -hmm. En de Maya-astrologie gaat uit van de kosmos. Daar is het middelpunt hun op koe. Mm -hmm. En dat, um, daar heb je dus ook. Alleen je geboortedatum nodig en niet de plek en ook niet het tijdstip. En het is dus een meer kosmische benadering. En het gaat dus over wat de ziel eigenlijk komt doen hier. Dus de andere is meer een karakteromschrijving. Mm -hmm. En dit gaat uh, ja, wat je ziel eigenlijk hier wil komen doen op aarde. Oké, okay, mooi. Heel mooi hoe je dat uh, omschrijft. En uh, heb jij zelf uh, voorkeur voor een van beide nee. astrologieën? Nee, nou... Mm. Ik ben begonnen met de Westerse Astrologie en toen mm -hmm. de Maya Astrologie. En het is een aanvulling. Ik, uh, ik gebruik het alle twee. Ja. En, uh, want je hebt ook nog een stukje esoterische Astrologie, van de Westerse Astrologie. Maar ik gebruik het eigenlijk allemaal. En de Maya heeft wel een lichte voorkeur. Ook vanwege op dit moment het 2012 verhaal. Ja, daar ga ik je straks uh, nog het een en ander over vragen. Want dat is inderdaad heel, uh, heel actueel momenteel. Um, Stel nou dat uh, ik bij jou in de praktijk kom uh, en ik heb mijn geboortedatum bij me en de tijd dat ik geboren ben. Uh, wat gaat er dan gebeuren? Wat ga je doen? Uh, kom je dan voor de Maya-astrologie? Want je vraagt ook een tijdstip of kom je voor de Westerse astrologie Oh zo. Dus dat kan ik dan <laughs> zelf uh, bepalen? Nou, heel veel mensen hebben niet het tijdstip van hun geboorte. Dus dan zou ik zeggen, kom dan voor de Maya-astrologie. Oké, okay, ja, want dat, uh, dan heb je dat niet nodig. Dan heb je dat niet nodig. Hm. Oké, okay, en dan gaan we nu luisteren naar Shanina Noel. How could anyone? 2012. We hoorden er heel veel over. Waarom is het jaar 2012 nou zo bijzonder? Uh, de Maya's die hadden heel veel kalenders en er is ook een hele lange telling. Die is begonnen in 3.114 voor Christus en die eindigt 21-12-2012. En eigenlijk is het een einde van een 26.000-jarige cyclus. Gaat er dan iets speciaals gebeuren? Want dat zal het toch niet het enige zijn denk ik? Uh, nou, er zijn dus heel veel verschillende ideeën over wat er dan gaat gebeuren. Er is kosmisch zeg maar heel veel aan de hand. Um, er zijn heel veel samenstanden op dat moment. Venus, de aarde, uh, Sagittarius A, dat is de sterkste radiobron die wij hebben in de buurt. Dat heeft allemaal een samenstand. Dus kosmisch is er heel veel gaande. Wat ik denk is dat we die afgelopen 26.000 jaar bezig zijn geweest met bewustzijnswording als mens... En dat dat aan het afronden is. Je ziet ook dat mensen veel sneller groeien en bewust raken uh, op dit moment. En de tijd versnelt daarin. En ik uh, denk dus dat we dan gewoon weer met een nieuwe intentie gaan starten. Dus geen doemdenkerij. Maar we beginnen gewoon weer opnieuw te tellen. Maar dan met een nieuwe intentie. Je zegt de tijd gaat versnellen tot 2012. Hoe, hoe, hoe zie je dat? Nou, uh, als je kijkt naar bewustwording en hoe mensen groeien... je hebt nu binnen een jaar uh, groeien sneller... dan dat je vroeger misschien in tien jaar zou doen. Of in twintig jaar. En dat zie je gewoon heel veel om je heen zie je dat gebeuren. Dat, mensen, ja, dat die groei uh, expandeert, zeg maar. Heeft dat ook iets met de nieuwe energie te maken... waar ze het ook wel eens over hebben? Ja, dat is ook daar een onderdeel van. Het is eigenlijk allemaal één geheel. Alleen er zijn verschillende ingangen, zeg maar. Ik zeg ook altijd, astrologie is niet de weg, maar een weg. Hmm. Een weg naar bewustwording. Um, vertel eens iets over je consult die je geeft. Hoe gaat het in zijn werking? Uh, bij de westerse astrologie uh, is het eigenlijk ook psychologische astrologie. Dan heb ik het eigenlijk helemaal niet over de planeten en dergelijke. Ik stel eigenlijk vragen en daar geef je eigenlijk zelf antwoord op. Want je bent zelf de stuurman van je leven en je weet het zelf het beste. Dus dat, um, ik wil door middel van vragen wil ik, uh, mensen inzicht geven... Ik doe ook helemaal niet aan voorspellingen, want het is helemaal niet interessant. Uh, iedereen krijgt hobbels op zijn weg. Het is niet interessant om die hobbels te voorspellen. Wat wel interessant is om inzicht te geven aan mensen hoe je met die hobbels om kan gaan. En dat is wat ik uh, probeer te doen in een uh, astrologisch consult. Maar ik vraag dan op dat moment ook heel veel van de mensen zelf. Het is dus niet een duiding. Ik vertel niet heel veel, maar ik vraag dus ook heel veel van de mensen zelf. Uh, zou je kunnen zeggen dat als je het gevoel hebt dat je in je leven nogal veel hobbels tegenkomt? dat het dan juist een heel goed idee zou zijn om met jou een gesprek aan te gaan? Dat kan altijd als je bezig bent met bewustwording en inzicht. Dan kan ik vaak wel aangeven wat voor structuur die hubbels hebben... en waarom ze op je pad komen of op dat tijdstip. En ik kan, uh, geen voorspellingen, want iedereen heeft zijn eigen vrije wil... maar ik kan wel aangeven uh, ja, waarom die hobbel op dat moment op je weg komt... en wat de bedoeling daarvan is. Dus je zegt het zijn geen voorspellingen? Nee. Uh, er is wel iets van een voorbestemdheid. Hè? Anders zou je er waarschijnlijk niks over kunnen zeggen... met de kalender die al uh, heel, lang, uh, heel, heel lang bestaat. Ja, hoe, hoe... ja ik heb zegt... nu ook een stukje westerse astrologie. En, okay. en de Maïs voorspelden wel inderdaad met hun kalenders. De Maaiers uh, voorspelden wel. Ja. Je hebt wel een eigen keuze. Hoe verhoudt het zich dat? Die, die, die voorspelling die ja, aan de ene kant mogelijk is... en toch de eigen keuze. Ja, ik denk altijd dat er een uh, postbode met een pakketje aan je deur komt... Maar of jij open doet en het pakketje ontvangt, dat is je eigen vrije wil. Dus er ligt wel iets vast en er komt wel wat voorbij. Maar je kan ook zeggen van nou ik laat het voorbij gaan. Dan komt het nog wel weer een keer terug. Maar die vrije wil die hebben we wel. Yvonne, mm. uh, uh, men zegt wel dat heel veel voorspellingen die de Maya's doen, eigenlijk bijna alle voorspellingen die zijn uitgekomen. Kun jij er één noemen? Nou, de meest recente is dat we in het tijdperk leven van de beweging. Van de aarde die in beweging komt. Mm -hmm. En dat zijn alle aardbevingen die er op dit moment zijn. Die hebben de Mayas dus ook al voorspeld. Mm -hmm. En uh, in rond 1500 is, uh, zijn de Spanjaarden zijn, uh, bij de Mayas binnengevallen. Mm -hmm. En alle boeken zijn verbrand op na. En dat wisten ze veertig jaar van tevoren, wisten ze dat al. En dan zijn ze de mensen mondelingen overleveringen gaan geven. En die informatie... Die is sinds 1989, is die allemaal weer vrijgekomen. Want alle shamanen die hebben besloten tijdens de harmonische convergentie om die informatie weer vrij te laten komen. Oké, okay. wow. wauw. Uh, maar ze wisten dus van tevoren wat er uh, ging gebeuren. Ja, oké. Okay. Dus vandaar dat men dus ook weer heel veel vertrouwen heeft in hetgeen wat er in 2012 uh, ons te wachten staat, zeg maar. Ja. Zij, uh, ja, het is een, uh, ze schrijven een stukje geschiedenis. Mm -hmm. En ze hebben ook een doel uitgezet met, uh, met die Maya Astrologie, met het Zolkin eigenlijk. Ja. Zodat we eigenlijk ook naar een doel kunnen toewerken. Ja. Als je op vakantie gaat, dan heb je daar ook zin in en wil je daar naartoe pakken, uh, gaan en je koffer inpakken. Nou, dat zijn we dus nu eigenlijk aan het doen. We hebben straks een feestje om 2012 en we zijn allemaal onze koffer aan het inpakken. Maar dat is toch eigenlijk heel mooi, want uh, we gaan toch naar een... een wereld van meer verbinding toe ja dat klopt ja ik uh, ja de tijd uh, zal uh, veranderen Het individualisme neemt zeg maar af en we gaan meer naar verbinding dat is eigenlijk het doel van uh, ja want uh, uh, uh -huh. de indiaanse hebben gezegd we gaan naar het uh, gouden tijdperk Wauw. Wow. <laughs> nou Richard uh, daar kijk ik naar uit ja, kan <laughs> uh, ik heb gelezen dat jij ook uh, babyhoroscopen maakt ja uh, kun je me daar eens wat meer over vertellen? Ja, zoals ik al zei geef ik dus geen, ik doe niet voorspellingen hè, met de Westerse nee. Astrologie, uh, want dit doe ik met de Westerse Astrologie. Ja. En dan geef ik gewoon meer een, een, een, ja, de karakterstructuur weer, van mm -hmm. wat zijn iemands valkuilen, wat zijn de sterke kanten. En er zit natuurlijk altijd een ontwikkeling in, want dan hebben we het over de geboortehoroscoop als we een baby hebben. Ja. En dan hebben we het natuurlijk niet in hoe een kind zich ontwikkelt... want daar spelen ook uh, andere zaken een rol... als ja. het gezin waar je in opgegroeid bent. Mm -hmm. En je eigen vrije wil. Maar ik kan wel een uh, karakterstructuur aangeven. Mm -hmm. Wij zeggen altijd, iemand die met heel veel aarde heeft... die zal nooit uh, leren vliegen. Oké. Okay. En uh, is het dan de bedoeling dat je je kindje ook meeneemt... of is dat niet van belang? Nee, nee dat is niet van belang. Nee, precies. Uh, we gaan nu naar een uh, nummer van uh, Labi Chiffre. Something Inside So Strong. Ja, ik had het. The higher you build your barrier.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 my voice, the louder I will sing, you hide behind walls of Jericho, your lies will come tumble.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 You're doing me wrong, so wrong You oh, thought that my pride was gone Oh no There's something inside so strong Oh, something inside we're just not good enough mm -hmm. When we know better just look em in the eye Inmiddels, uh, lieve luisteraars, is uh, Herman, onze technicus, uh, achter de microfoon gekropen. Uh, want hij is uh, naast de technicus van, uh, van ons radioprogramma, is hij ook organisator van Inspiratie Leesclub, Boekenleesclub. Hallo Herman. Hallo Richard. goedenavond. Je hebt uh, de Inspiratie Boekenleesclub uh, bij begonnen. Kun je daar iets over zeggen? Wat is dat? Ja, het is een initiatief wat we dus eigenlijk met z'n drieën eigenlijk min of meer genomen hebben, en met Simone Koenigs er ook bij. Het is de bedoeling dat we dus een, een, een goed boek gaan lezen uh, met een spirituele achtergrond. En uh, we starten daarmee op 27 augustus. Um, ik heb uitgever benaderd om uh, wat voorpublicaties te krijgen van het boek Brida, dat is het nieuwe boek van Paolo Coelho. En uh, ja, de opzet is eigenlijk dat uh, mensen het boek lezen. En als ze het gelezen hebben, dan gaan we daarover discussiëren. En uh, dat willen we graag doen in groepjes van zes personen. Dus uh, bijvoorbeeld uh, drie groepjes, als er achttien mensen zijn. Dan rouleert één persoon. En die ene persoon die coördineert dan aan, na de pauze de hele avond. Zodat je dus een, een wisselwerking krijgt tussen de mensen en de groepen onderling. En is er dan nog een, bijvoorbeeld een gespreksleider per groepje van zes? Ja, uh, degene die het boek aangedragen heeft. In dit geval bij Brida van Paulo Coelho ben ik dat. Dus bij de allereerste keer om de spits af te bijten ben ik dus degene die uh, ja, het gesprek leidt. Maar het is de bedoeling dat de mensen zelf boeken in gaan brengen die we dan uh, ja, gezamenlijk gaan lezen. En uh, degene die het boek inbrengt, die zal dan uh, ja, de, de spelleider worden. Zeg, en heb je hier nou bij Bruna op de krocht... Uh... Aangegeven dat er honderden exemplaren gekocht gaan worden binnenkort. Ja, ik heb uh, heel enthousiast heb ik uh, bonnetjes kunnen regelen bij de uitgever en uh, dat zijn kortingsbonnetjes. Het boek kost 17,95, maar per inlevering van zo'n bonnetje kun je het voor 15 euro kopen. En inderdaad heb ik de Bruna gevraagd wat extra exemplaren in te kopen, zodat dus uh, ja, er voldoende op voorraad is en ook geregeld dat hij dus ook daadwerkelijk de kortingsbonnen aanneemt. Maar die bonnetjes zijn eigenlijk in heel Nederland geldig, want het is ja. dus een actie die ik met de uitgever geregeld heb. En ja, waar krijgen ze die uh, kortingsbonnetjes? Uh, die bonnetjes kunnen ze krijgen bij Mysteries, dat is Kerkstraat 22, en bij Barba Halterstraat twee, uh, 42. Oké. Okay. Daar liggen met... trouwens ook wat uh, voorpublicaties van het boek, uh, oh, okay. gratis, uh, gratis en voor niets. En daar kunnen ze dus uh, kortingsbonnen krijgen om het in plaats van 17,90 euro uit mijn hoofd voor 15 euro te ja, krijgen het boek. Ja, dus uh, dat klopt. Waar vindt het plaats, de, de, de, de gespreksrondes, zeg maar? de uh, Bij Draaipunt zijn we, uh, hebben we min of meer in de planning staan. En uh, ja, nogmaals, de start is op 27 augustus. Dat is dus na de grote vakantie, want we willen de mensen de gelegenheid geven... dat ze het boek nu kunnen aanschaffen en dan lekker de tijd hebben... in de vakantie eventueel om het te lezen. En dan als de scholen weer begonnen zijn en iedereen weer in zijn normale ritme zit... Ja, dan, uh, en dan om de twee maanden... En hoe is dat dan? Uh, S'avonds? S'avonds om acht uur. Om acht uur. Ja. Zijn er nog kosten aan verbonden, Herman? Ja, dat zal rond de vijf euro gaan zijn. Rond de vijf euro. Ja. En dan is er ook weer, zoals eigenlijk gewoonlijk bij onze inspiratie dingen... kopje koffie en uh, wat lekkers, een kopje thee. Ah, kijk eens aan. Ja. En waar kunnen ze zich opgeven? Uh, ja, uiteraard bij mij. Uh, mijn e-mailadres is herman-harms-hetnet.nl... Of op uh, 06, en dat is uh, 06-38-81-81-44. Maar dat staat ook op jullie prachtige site. Kijk eens aan, dankjewel. Althans, oh, dat, dat uh, tegen die tijd. En dat Herman Harms, dat is met een gewoon streepje. Met een gewoon, gewoon streepje in het uh... midden, verbindingsstreepje. verbindingstreepje. Ja. Ja. Nou, heel erg uh, bedankt Herman dat je deze informatie wilde geven. Uh, tevens vind ik het heel leuk om je een keer sowieso in de uitzending te interviewen. Omdat je natuurlijk ook onze uh, vaste technicus bent. Dankjewel. Ook uh, daarmee wil ik je heel veel uh, succes wensen. En, uh, en zeker ook met de boekenleesclub. Ik heb er vol vertrouwen in. Dankjewel. Dankjewel. En we gaan nu verder met uh, Alan Parson Old and Wise. Um, Alan Parson die heeft dat nummer geschreven uh, met het idee van... ...ja, ooit ga je dood when the final curtains falls. Um, maar hij heeft er een hele opbeurende ge gedachte bij. En dat is dat uh, wanneer je dan doodgaat en je tijd is daar... Um, dat je dan zo ontwikkeld bent. Dat je dan ook echt helemaal klaar bent. En dan kun je ook echt gaan rusten. Yvonne, wij zijn allebei deze week in een abdij in Oostrecht geweest, waar, ik een spirituele, waar ongeveer een spirituele groep van ongeveer 70 mensen jaarlijks bij elkaar komt. Ik heb daar een basiscursus coaching gegeven en jij hebt bij een andere training een interessante training gevolgd. Wat heb jij gedaan? Uh, Richard, ik ben bij psychognomie geweest, oftewel gelaatkunde en dat was heel erg interessant en heel erg leuk. Je kan echt, nou net als de astrologie, is dat zeg maar ook een weg om heel veel uh, te, ja, af te lezen zeg maar, van het gezicht. Erg interessant. Het was een hele grote groep, hoorde ik. Ja, dat klopt. Ja. Ja. En ik hou van systemen, en dit is een ander systeem zeg maar om uh, dingen duidelijk te krijgen. Inmiddels gaat Rob uh, mijn microfoon even, vast. even uh, herstellen, want hij uh, stortte de plek in. Um, nou, ik heb uh, ter voorbereiding van deze uitzending, want uh, we waren er allebei, een klein consult van je gehad. Uh, ik kan me nog herinneren dat ik Blauwe Nacht 11 ben, dat bepaalde je aan de hand van mijn geboortedatum. Ik moet zeggen dat je behoor analyse behoorlijk uh, juist was. Ik zag dat je eigenlijk uh, alles kon aflezen van één papiertje en daarop allemaal, met daarop allemaal hokjes. Dat dezelfde papiertje wat je nu ook uh, voor je hebt. Het zag er redelijk overzichtelijk uit, klopt het ook? Ja, dat klopt. Ik, kan, uh, ik heb dit eigenlijk altijd bij me en ik werk dus met uh, de Tzolkin. En het is gewoon één overzicht en als ik eenmaal weet welk hokje je bent, zeg maar, dan kan ik daar echt alles vandaan halen. Bij de Westerse astrologie moet ik echt altijd computer uh, bij me hebben, om al die planeetstanden uit te rekenen. Maar dit is dus echt voor mij heel simpel, uh, ook onderweg gewoon te doen. Nou weet ik van de Westerse astrologie dat het een behoorlijke tijd duurt voordat je volledig zo'n horoscoop kan uh, trekken. Hoe lang ben jij er ongeveer mee bezig? Uh, vo voordat je het geleerd hebt? Nee, voordat je een, uh, een horoscoop van iemand kan, uh, kan trekken. Dus ik, ik neem aan dat dat uh, zo heet, een horoscoop trekken ja. in de Maya astrologie. Uh, ja, maar je bedoelt qua tijd of qua ja, voorbereiding? Qua uh, ik begrijp nog niet helemaal je vraag, maar... Nou, duurt dat een uur of twee uur of vier uur? Uh, of als ik een consult min... heb, duurt het een uur in principe. Met vaak wel bij mij wat uitloop. En heb <laughs> je dan ook nog voorbereidende tijd? Ja, ik heb een uur voorbereiding. Oké. Okay. Ja. Yvonne, ik uh, heb ook gelezen dat je vriendinnenavonden organiseert en astroparties. Nou, dat klinkt uh, hartstikke gezellig en vertel daar eens wat over. Nou, de bedoeling is ook dat het gezellig is. Mm -hmm. Ik vertel op uh, beide, op de Westersoft of Maya-astrologie, vertel ik uh, hoe het in elkaar uh, zit. En dan, um, ja, ik vertel dus in het algemeen wat. En vervolgens geef ik dan wel een duiding, dus dan vertel ik dus wel wat aan de mensen, dus dan hoeven ze niet zoveel zelf in te brengen. Maar het belangrijkste is dat iedereen het gewoon naar zijn zin heeft en dat het ook gezellig is. En het zijn vriendinnenavonden, maar mannen zijn zeer zeker welkom. Oké, okay. en uh, hoeveel personen is het minimum en het maximum? Ja, het minimum is drie, vier en ja. het maximum is eigenlijk vijf, zes. Omdat ik wel wil dat iedereen zeg maar, aan bod komt. Ja, precies. Dus het kan niet een te grote groep worden. Oké, okay. en uh, Yvonne, hoe kunnen de mensen met jou in uh, contact komen? Uh, ze kunnen me bellen op 023 57 30 27. Dan kunnen ze wat inspreken en dan bel ik ze snel terug. Mm -hmm. En ik heb een e-mail, dat is ivonne.lips.versetel.nl Overigens, uh, deze gegevens zijn op onze website uh, terug te vinden. Uh, yvonne, uh, die parties, hè, waar worden die gehouden? Uh, in principe bij de mensen thuis. Ja. Uh, in principe de astroparty en de vriendinnenavonden of middagen. Ik doe het ook op zondagmiddag. Ja. Uh, is in principe bij de mensen thuis, mits okay. het in de buurt is. Dus als het uh, in Utrecht is, dan wordt het uh, een wat groter probleem. Maar in principe is het dus bij de mensen thuis. En de consulten okay. die gebeuren bij mij thuis in Zandvoort. Oké, okay, prima. En die gegevens uh, die kunnen ze dan uh, op de website vinden. Ja. Oké. Okay. Nou, Yvonne, heel erg bedankt uh, voor uh, dat je naar de studio wilde komen dat je iets wilde vertellen over de Maya-astrologie. Ik vond het heel interessant. En uh, ja, ik hoop dat je hier nog jaren mee door kan uh, gaan. Is er nog iets van uh, actie of zo, wat de luisteraars uh, kunnen krijgen omdat ze naar deze uitzending hebben geluisterd, dat ze toch misschien iets meer willen weten over Maya astrologie? Nou, ten eerste graag gedaan. Vond het hartstikke leuk. En ten tweede, mensen die via deze radio-uitzending uh, bellen, een afspraak maken. Daar valt een kleine verrassing voor te verwachten. Yvonne, uh, ik wens je heel veel succes met je praktijk. Dat die uh, lekker mag opbloeien. En uh, ja, dat je jouw passie voor astrologie uh, kan blijven uitoefenen. Ik uh, wil je heel hartelijk bedanken voor dit mooie interview. Dankjewel. We gaan nu uh, luisteren naar Mathilde Santing. Beautiful People. voor people. Het is een van de vele versies, maar voor mij is dit absoluut de mooiste versie die ik ooit gehoord heb. Beautiful people! Beste luisteraars, wij gaan nu naar de agenda voor de komende maand. Uh, u kunt overigens onze agenda nog eens nalezen op onze website www.inspiratieradio.nl uh, Richard, er komt binnenkort weer een inspiratielezing. Wat gaat er gebeuren? Ja, inderdaad. Uh, we hebben een uh, primeur, uh, Christel. De eerste inspiratielezing uh, Smaakmaker uh, gaat van start. En uh, wel door inderdaad, Yvonne Lips, die hier uh, bij ons zit. Ze vertelt dan over de Maaienastrologie. Astrologie. Dus dat wordt een uh, zeer interessante lezing. Kunnen de luisteraars, wanneer ze geïnteresseerd zijn, nog meer over de Maaienkalender Kalender horen? Nou, waar gebeurt dat? De lezing wordt gehouden in het Spirituele Centrum met Draaipunt. Waar uh, hetzelfde centrum waar Herman het ook over had. Um, dat uh, zit aan de Kerkplein. En het, uh, de straat zelf is de Kostenstraat 11 tot 13 in Zandvoort. Je kunt je opgeven... Uh, bij, uh, bij Herman en alle gegevens daarover kun je lezen op www.inspiratieradio.nl nou, De lezing vindt plaats op 18 juni en de aanvangstijd is zoals altijd kwart voor acht. U heeft dan nog even tijd om een kopje koffie en thee te drinken en even bij te praten. De lezing eindigt ergens tussen tien uur en half elf. En daarin, daarna is er nog gelegenheid om even na te praten met een drankje. De kosten omdat in dit een smaakmakerslezing betreft zijn de kosten slechts 5 euro. Inclusief koffie, thee met iets lekkers en een drankje na. Voor meer informatie zie www.inspiratielezingen.nl En kaarten zijn te krijgen bij Mysteries, Kerkstraat 22 en de Barabaan, Haltestraat 42. Dankjewel Richard. Uh, mooi, we gaan nu verder met de rest van de agenda. Dan hebben we een activiteit in uh, Hoofddorp. Dat is uh, dinsdag 10 juni. Dat is een uh, spirituele avond met mevrouw Ria Schreuder. Ria Schreuder doet deze avond uh, waarnemen, waarnemingen via zelf meegebrachte foto's en voorwerpen. De zaal gaat open om half acht en het begint om acht uur. De leeftijd is vanaf 16 jaar. Uh, de locatie is de zaal Le Cri in Kristal uh, in Hoofddorp. Uh, overigens kunt u dat ook weer op onze website nalezen. Dan gaan we naar de volgende activiteit. En dat is in uh, Velserbroek op zaterdag 14 juni. Dat is een hele mooie lezing. En dat gaat over de gevoelige kinderen van deze tijd. Gegeven door uh, Mark Metselaar. Het lijkt erop dat er steeds meer gevoelige kinderen worden geboren. Uh, in ieder geval is er uh, in deze tijd meer aandacht voor de kinderen die schijnbaar anders zijn. Een kind dat op school erg dromerig is, uh, afgeleid, lijkt te zijn... ...vaak ook geen aansluiting weet te vinden bij andere kinderen in de klas. Het ene kind is in zichzelf gekeerd en het andere juist weer uh, heel erg druk uh, en beweeglijk. Uh, toch kan hier weer heel veel achter zitten... Dus uh, leerproblemen, allergie, ADHD of autisme. Is het niet zo dat het kind een bepaalde eigen wijsheid heeft? Ja, er zijn bijvoorbeeld ook kinderen die aanvoelen wat er met hun vader of moeder aan de hand is. Bij bijvoorbeeld spanningen, gevoelens, emoties van andere mensen overnemen. Nou, daar gaat dus die lezing over. Dat is dus zaterdag 14 juni van half drie tot half vijf. En ook weer gegevens op de website na te lezen. Uh, alle overige uh, activiteiten zijn op onze website www.inspiratieradio.nl na te lezen. We gaan nu uh, door met uh, Swim with the Dolphins. We gaan verder met uh, de afronding van dit programma met uh, affirmaties. Uh, voordat ik die ga voorlezen, wil ik er nog uh, u op attent maken dat dit uh, programma elke zondag om deze tijd is te beluisteren. Wij willen nogmaals uh, Herman Harms en uh, Rob Spruit uh, hartelijk bedanken voor de techniek. Rob, uh, bedankt. En wij Richard Buitenek en. Christel van Wingerden. Dank u voor uw aandacht. Tot de volgende keer. Dan gaan we nu verder met de affirmaties. Zoals gezegd gaan we de uitzending afronden met positieve affirmaties. Ik zal jullie kort iets vertellen over affirmaties, wat het precies inhoudt. Affirmaties zijn teksten die je uitspreekt, hardop of in gedachten... en die je gedachten beïnvloeden en versterken. Experts schatten dat 72% van onze gedachten negatief zijn omdat de gedachten heel krachtig zijn, je bent wat je denkt dat je bent, uh, willen wij dat stimuleren om zoveel mogelijk positieve gedachten te hebben. Door je hoofd te vullen met positieve gedachten kun je daadwerkelijk verandering in je leven aanbrengen. Als je vaak genoeg iets herhaalt, dan ga je er ook in geloven. En zo werkt dat ook met zowel negatieve als positieve gedachten. Heb dus zoveel mogelijk positieve gedachten en vervang de negatieve direct door er een positieve achteraan te zeggen of te denken. Herhaalt u ze thuis door ze hardop te zeggen en stuur de positieve gedachten het universum in. En u zult zoveel mogelijk positiviteit aantrekken. En dan beginnen we nu met de, de eerste affirmatie. Ik heb mezelf lief, ik accepteer mezelf en keur mezelf goed, precies zoals ik ben. Zo werkt alles in mijn leven. Mijn lijf is prachtig. Ik ben precies goed zoals ik ben. Ik ben dankbaar en geniet iedere dag van alle wonderen om me heen. Ik vertrouw mezelf en genees mezelf. Ik ben liefdevol, erg succesvol in alles wat ik doe. Ik weet wat ik wil en kan alles bereiken wat ik wil en ik ben sterk... Ik draag zelf de verantwoordelijkheid voor alles wat ik doe. Ik ben elke dag de beste persoon die ik kan zijn. Iedereen houdt van mij, omdat ik ben wie ik ben. Leef, leef. Elke dag is weer een nieuwe dag van de rest van je leven.